Het is God die het groot heelal naar zijn wenk regeert. Zijn almacht is het roer dat het almacht wenkt wendt en keert. Zijn goedheid richt de loop en blijft de ree verscholen. Zijn wijsheid is het kompas dat niemand kan doen doden. De brave Frans van Haarlem, onze trouwe bootsman, heeft het loodje gelegd. Wij zullen hem gedenken in onze gebeden.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 Wie geldt door met mij? Ik zet mijn oorlam in. Schiet op, Van Schiedam. Morgen is de beurt weer aan de andere. Echt, laat mij gaan. Ik hou het hier in huis niet uit. En ik ben de enige van deze ploeg die met plezier een looppas maakt. Goed. Morgen jouw beurt Van Schiedam. Maar hou vanuit zou ik bij mij geen afstel. Ja, ja, ja, al goed, al goed. Morgen is mijn beurt. Kom in, mannen. Kom in. Ja. Zullen we gelijk de vallen maar inspecteren? Nou, maak je geen illusies. De vossen zijn verdwenen. Ja, je weet het nooit, hè. Het is op onze weg. Kijk daar! Waar? Dat is maar wat anders. De eerste ijsbeer. Ze, Ze zijn wakker geworden, dus gaat buiten. Nou is het afgelopen met onze rust. Weg, rennen, rennen. hen, hen, hen, hen, weer hen, op. Het is niet de hoop dat hij hen, hen, hen, hen, hen, hen, hen, hen, hen, mannen! Twee meldingen, mannen.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 Zo'n ijsbeer kan er natuurlijk alleen maar om lachen. Ja, ik waarschuw al vanaf september vorig jaar... ...niemand gaat de deur uit zonder duidelijk schietwapen en een vooruit munitie. Zie erop toestuurman, streng gewoon de conseil is vanaf heden. Jullie van jongens onstellig weer zullen gaan treiteren. En luister, dat geldt voor allemaal al. Wachten met schieten dat je zeker weet dat je hem raakt, hè. We moeten mondjesmaat van onze munitie gebruik maken, begrepen? Ja, ja, ja, ja. Schipper, Schipper, ik uh, zou u namens de bemanning... ...nou hier toch zo bij elkaar staan... Uh, ja, gaan jullie maar door met het opstappelen van het hout dan, mannen. Oké, okay, tot straks, bij. Nou, wat valt er te melden, man? Mm, kijk eens hier, Schipper. De mannen en ik... ...hij zou graag willen dat u bij Barens een hoogte neemt... ...over ons op handen zijnde vertrek. De zon is net een dag terug, mijn brave man, wat verlang je nu? Het gaat om de geestkracht, Schipper. U ziet het. Een paar dagen na de dood van Frans van Halen ...is de hele ploeg zo apathisch geweest als ik nog niet eerder heb meegemaakt...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 Maar dan zonder mij. Ik prakkezeer er, er niet over om nog één stap aan boord te zetten van die lekkende schuit. Die gehele zontakelt. Kijk daar, ook. De eerste eend? Nou wordt hem echt voorjaar. Waar is hij? Daar, daar gaat hij. Een duikeleendje. Nou is het eindelijk voorgoed gedaan met de winter in dit heilloze oord. Op 1 mei beginnen de mannen aan hun allerlaatste maaltje gezouten vlees, afkomstig uit Amsterdam.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 Het water is nou nog heet. Geen lust vandaag. Geen lust, wel of geen lust. Uit die kleren zeg ik. En erin. Ja. Erin. Ja, als je drie minuten in het hete water staat, dan zul je me dankbaar zijn. Dan maak een beetje voort, wat de schipper komt daar soms met ons praten. Ja, nou, het enige wat mij nog interesseert... Ah, ja, je hoeft niks te vertellen. Zo, muil loopt nog uit. Uit. Ja. ja. Oh. En in de ton. <laughs> ja. heb Nooit aan deze reis me begonnen. Rijk zou ik worden. De Japanse prinsessen zouden staan op de kaai... om over de Chinese vrouwtje met de mooie poppen gezicht maar te zwijgen. Premie na premie zou ik in de wacht slepen. En wat is er gebeurd? Au! Zo! Daar klap je van op, hè? Nee, nee, nee, nee, blijven staan. Eno, blijven staan, de stoom, daar moet je het van hebben. Maar met zo'n armoes had je meegemaakt. Denk maar niet dat dat ik... Nee, natuurlijk denk ik dat niet meer. Hier, sla je me warm met deze takken. Sla erop bos. Ja. Hop. Au! Eik! Mannen, meester Barens en ik hebben de knoop doorgehakt. Wij gaan naar huis toe. We hebben Barens goedkeuring. Dat zijn plan De recht heeft meester Barens opgemerkt dat we haren op snaren moeten zetten... om ons schip, ons goede, oude, trouwe schip op te kalfateren. <laughs> meester Barens en ik hebben echter besloten de reis om de Noord niet voor te zetten. Hoezeer wij dat beiden ook betreuren, maar wel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 Ja, nee, nee, nee. Dat moet de schipper beslissen. Ik schrijf, ja, schrijf niet schrijf toch uit. Ja, ja. Mannen, nee, mannen luister. Uit. Mannen, laten we het nou kalm aandoen met onze drank. Een oorlam is gauw weggegeven, maar straks onderweg. We zullen we dan naar snakken. We moeten ons vanavond wat troosten met een lied. oog, nou, man. Je mag alweer weer op uit, hoor. Het is weken geleden dat ik zo goed geschroost heb. Ja, wie zit er een lied in, mannen? Eh, een lied. Ik, ik ken er al een. Een uh, amoureus liedje. Ja. Luister. Ja, goed,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 Doch als ik mijn juffrouw's deugd bekijk, aanbidden haar mijn zinnen. Mannen, morgenochtend ochtend beginnen we het oude fokkenzel te controleren en alle touwwerk na te lopen.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 Ja. Ja. Het lijkt wel, op het graven met het uur zwaarder wordt. Even uitrusten, oh, oh. mannen. Ah. Ik heb geen aarsen. Ja, meer. Oh, ja. Oh, naar binnen, mannen. Rust wat rond het vuur. Ja. Oh. Maar na een kwartier weer naar buiten. Denk, ik goed, denk er nou goed aan. Als we er niet in slagen, de beide sloepen uit te graven, dan zullen wij op Novo Zembla de een na de ander kreperen. Laten we nog één keer proberen. De sloep in één ruk uit de sneeuw. Ja, ja. ja, ja. Nog één keer. Wacht, wacht Ik leg hem hier. Ja, hij moet toch voldoen zo. zo? Ja kijk, hier ja, ja. zit hij al helemaal los. Ja, los. De stelt het zelf voor. Hou ah. vooruit nog één keer mannen. Anders gaan we naar binnen we moeten voortmaken. De schemer zit alweer in. Ik word daar Voor iedereen op plaats. Daar gaat hij. Daar komt hij, daar komt hij nog een ruk, mannen. Ja. Daar komt hij, daar komt hij. Ja. Ja. Pushey, Goed, -ie. Goed -ie. Zo, zo. Ja. Nou, iedereen vlucht naar binnen, Gerrit. Jij gaat met mij aan boord, Gerrit. We moeten dan moeten even even precies noteren wat onze doenstaan. Mannen, mannen, jullie naar binnen. Ja. En uh, geef mij die musket, maar als we op de terugweg aan beertje tegenkomen heb ik tenminste één of Zo, zo, zo.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 dan ben je heel sterk met de geliefden verbonden. Alsof ze onder je eigen huid zitten. Wonderlijk. Hè? Schipper. Denkt u eerlijk gezegd? Nee. Dat Willem Barents. Ik heb veel angst voor de terugreis, Gerrit. Veel angst. Als we het in de open sloepen gaan wagen... dan ziet dat er somber uit voor meester Barends. Hoe dik hem ook inpakken. Wordt een martelgang. Maar ja, je kent Barends. Wat hij in zijn kop heeft zitten, dat zal gebeuren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 Nu wordt het zaak om de beide sloepen naar open water te slepen. Het grote schip ligt halverwege, zodat de lading daar voorlopig wordt opgeslagen. Eerst deze. Ja. Eén oog, ja. jij neemt de kop. En de rest, ja. jij hier, ja, neemt... eentje hier. Ja. Jij aan die kant, ja, ja. Ja. En neemt alle de touwen vast, mannen. We trekken de sloep zo'n 20 meter, dan rusten we. En dan trekken we weer 20 meter. Had Tot aan het schip, hè? Ja. En daar zorgt de kok voor etensoep, daarna gaan we verder. Eén, klaar? Ja, Ja! En het rek met die sloep! Eén. Twee. Ja! En het met die sloep! En dat gaat goed zo, maar, hè? Kun jij eh, opschrijven, chirurgijn? Ja, wat moet ik nou? Je de baard scheren, het haar snijden of noteren? Ja. <laughs> eh, Eno, kan jij schrijven? Nee, met die blauwe kul hou ik me niet bezig. Gerrit, wil jij dan ja. zo goed zijn? Kom erop. Nou, stilzitten kok met Messers Vlijmscherp. Ja, maak er een fatsoenlijk hoofd van vos. <laughs> Sapperloot, ik heb alleen een half jaar mijn eigen kop in de spiegel bekeken. Ja, stilzitten, als je leven je lief is. Ja, ja, ja, ja, ja. Gerrit, daar gaat hij, hè? In de eerste sloep 13 tonnetjes brood, een ton kaas, één zijde spek. Hij is een rapkok. Mijn vingers staan stijf van de reumatiek. Een ton kaas. Ja, een ton kaas. Eén zijde spek, twee vaatjes azijn. Twee vaatjes azijn. En zes vaten wijn. Zes vaten wijn. Ja, daarmee zullen we het voorlopig moeten doen.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 voor het geval er nooit meer iets van ons wordt vernomen. Hoe voelen je zich, meester Barnes? Uh, ik ben wat licht in het hoofd. Maar er zijn belangrijker zaken gaande dan mijn gezondheid. Hoe is het met ons schip? Nog steeds zo vast als een huis. U zult het laatst ons zien. Treurig. Ik zal de brief goed in de kruidhoorn verbergen. En laten we maar snel vertrekken? Nou, laat mij u ondersteunen. zegt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 Schipper, neem de toespraak van me over. Nou, Dokter Jans van Schiedam... ...maar meester Barends in de eerste sloep... ...en dek hem zo bar mogelijk toe. Ja, ja dat komt er. Zoals uh, meester Barends opmerkte... ...hebben we alle naar dit moment uitgekeken. En ik dank de goede God dat u ons in staat heeft gesteld... ...de sloepen zeer waardig te maken. Ik vertel jullie niks nieuws, mannen... ...als ik meld dat de reis lang en zwaar zal zijn...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 Het is bijna gebeurd voor vandaag, mannen. Daar is de kaap van Begeerte. Voor tijd. Dit goede bekomt me slechter dan in mijn tijd. Als jullie er maar rekening mee houden... dat er aanstonds... Bakboord, hallo, man! mannen! Bakboord! Bakboord! Rustig op! bakboord! Vieren! Vieren! En in die hoek! Andries van boord, telegraaf. Hier, een touw! Waar gaan we naartoe schippen? Trek de sloep op André, trek hem op! Oh, en daar komt de stuurman met zijn sloep. Wel, meester Barens, tevreden na de eerste dag. Niet jammer dat we de zeilen niet hebben kunnen gebruiken. Het roeien put de mannen te veel uit. <tie> En hoe voelt u zich vandaag nu, Barens? Voor de tweeënvaarhuus zijn, hoop ik weer te lopen. Hé, nou, Dukke Ja? Als jij hem even een handje helpt, tillen we samen Meester Barens aan de wal. Ja, kom maar eraan. Het zal gebeuren. Help eens. Eén, twee, drie. Zo. Jongens, direct een vuur maken, hè? Dat zal ons allemaal goed doen. Kom! kort, Ja? oh ja. Ontferm je samen met ja. de chirurgijn van Meester Barens? Ja, papa? Dunke Jans, ga jij met mij mee? De meester vindt u die de kant, de kant de nog. We moeten zo vlug mogelijk wat hout zien te verzamelen, hè? Wat sneeuw smelten en enige vogels trachten ja. te schieten. Maar Daar gaan ze al, Hola mannen, wacht eens even! Wacht even mannen! Oh, oh, help in godsnaam! Help! Help! Help! help. Hier Pak nog wat schipper! Houd u stevig vast, schipper! Ah, je ja, is aan het Kom hier! Schipper! Daar glijden we uit op dat vervloekte ijs! Pas op! Probeer hierheen te zwemmen! Hou me vast, Elo! Elo, hou me vast! En jij van Schiedam, hou het nu keer vast!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 Als de donder een paar vogels schieten en verder maar... moet er zo rap mogelijk een onderkomen voor de nacht wordt opgezet. Maar eerst gaat u zich verkleden, Schipper. Een longontsteking mag u anders. Dan kunt u stuipen ja, dat dat trekken. Dat zal gebeuren, garen. Dat zal Er wordt van wat zeildoek een onderkomen in elkaar geflanst... dat bescherming moet bieden aan de ergste kou. De mannen kruipen dicht bij elkaar... terwijl ze om beurten hout op het vuur leggen. Gelukkig is er nog genoeg hout gevonden... maar er is deze eerste dag aan land...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 Stuurboord houden! Stuurboord houden, zeg ik! Als we niet uitkijken, blijf roeien, mannen! Blijf roeien! Alles wordt alleen geslucht. Stuurboord houden! Stuurboord, zeg ik! Zet die mast op! Nu, en dat? We maken waterschippen! En omhoog dat zeil! de bliksem! Hoeze! heret maak je geleden van boord te springen! Leid op je lijf! Hoe bedoelt u dat, schipper? Niet praten, maar doen wij op. Wordt er wat op meegesleurd! Vrijp man! Leid op je lijf! Vastmaken aan de boot! En spring af op het ijsveld! Maak daar de boot vast, anders redden we het niet! Waar is het uiteinde van het touw? Hoorden wat de schipper zegt? hem alleen kun je redden! Springen, Gaan! Springen! springen. We beschrijven ze de zee op! Ja! Een ja. ja. vast houden! En slaat lijn vast! En hier met die leider! De sloep we moet aan rond schippen! Zo kunnen we oh. verder varen! Het gat zo groot ja. is een vuist onder de voortleg! We moet gebrild worden bij het leven! Als we tenminste verder willen varen... Allemaal al aan boord! blijven zijn! Laten we de sloep op het ijsveld trekken! En nauwelijks de Alle bevelen aan De gele wordt onmiddellijk en door iedereen uitgevoerd. En in de oog is het goed begrepen. Dat is goed begrepen. Het eerste bevel Goeden. is: sloep aan. Precies! En dan gaat het stoppen. Dat we gelukkig op het drijfhout. Mannen, weer aan de slag. Eén, aan. twee, drie. Twee, Eén, Meester, alles komt in orde. Geef me. De kruikwater is aan. Nee, jongen, ik voel me niet goed. Hier, hier is water. Schipper, Schipper. Kijk, meester Pagens. Wat, wat gebeurt er nou? Hij is dood, jongen. Dood? Willem Pagens is, is dood... Wat is Meester Barens. Wat zou ik graag met hem? Amsterdam zijn winnig gevraagd. Onze de grote leider. Ik was er al dagenlang lang bang voor. Meester Barens, kan hier niet blijven liggen? Neem hem aan die kant, Laas. En jullie aan die kant. Mannen, breng hem. Ja. Hoger aan land. Ik... Ja. Kom aan, stond.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 Ik zie mensen! Mensen! mensen. Oh, dat zijn Russen! Ja! Mensen. Ja! Ik, Russen. ik zie ook een vrouw! Ah, een vrouw! Een half jaar geen wijf gezien! Oh, maar in de hemel, ik dank u. We zijn weer terug in de mensenwereld! Ja. Alle houden zich rustig, mannen. Denk erom. We gedragen ons fatsoenlijk. Ja. We kunnen er nu geen moeilijkheden bij hebben. En zet jullie het beste beetje vol. Pak voort houden. Pak boord. Pak boord. Gaat hij goed houden, zo! Mensen, uh, houden! <laughs> welkom, welkom, vreemdelingen in ons land. Van waar komen jullie? We hebben ons schip verloren en hebben de ganse winter op Nova Zembla verkeerd Onder de meest barre omstandigheden. Zijn jullie nu met deze twee sloepen op weg naar huis? Ja, precies.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 Er liggen wel schepen, maar ik zie de vlag nog niet. Jawel! De vlag! Dat ik uitgereken met mijn ene oog de eerste moet zijn! De, vlag. Ah, oh, oh, oh. Daar de Hollandse vlag! Alsjeblieft, dat ik de Hollandse schip! Is dat niet. Nee, dat, dat kan gewoon niet waar zijn! Het schip van de Rijk! <truimert>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 En 14 à 16 duims brede, vure planken. Het huis had aan elke kant vijf kooien. Er werden vijf scheepskisten gevonden, die echter te veel vermoond waren om te worden meegenomen. In twee kisten werden enige werktuigen gevonden, zoals veilen, slagijzers, een boorhandvat, een fluit, alsmede enige boeken in de Hollandse taal.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 Hans Westerling en Donald de Marcas. Technische realisatie, Beer Gertenbach, Tom Pridon en Max Westra. De regie had, Ad Leupler.